het NOS-journaal. Het Israëlische leger breidt het grondoffensief in Gaza uit. Het leger heeft naar eigen zeg een humanitaire zone ingesteld ten westen van de stad Ganyunis en heeft inwoners van Gazastad opgeroepen om naar dat gebied te vertrekken nu het offensief in Gazastad wordt uitgebreid. In het evacuatiegebied zijn volgens Israël veldhospitalen, water en voedsel. Maar omdat Israël overal in de Gazastrook aanvallen uitvoert, geldt ook de humanitaire zone bij Ganyunis niet als veilig. In Servië is het opnieuw tot een confrontatie gekomen... tussen betogers en de politie. Al maanden eisen duizenden demonstranten nieuwe verkiezingen... en het aftreden van president Vucic... die ze beschuldigen van corruptie en banden met de onderwereld. Op de campus van de universiteit gooiden betogers fakkels naar agenten. De politie bestookte de demonstranten onder meer met traangas. President Vucic zegt dat buitenlandse diensten achter de protesten zitten. De gebouwen van de Universiteit Utrecht... die gisteren eerder dichtgingen vanwege een verdachte situatie... gaan vandaag weer open. Studenten en docenten moesten de gebouw verlaten... omdat er meldingen binnen waren gekomen over een man met een vuurwapen. Uiteindelijk werd er geen man met een wapen aangetroffen. De motie van wantrouwen tegen NSC partijvoorzitter Kilian Wabou... wordt niet in stemming gebracht op het congres van de partij. De indieners noemen het beleid van Wabou desastreus en te veel top-down. Hoewel het bestuur na het partijcongres plaats zou maken voor een nieuw bestuur... vonden de leden dat Wabou onmiddellijk moest aftreden. In een reactie op de motie bood hij zijn excuses aan voor wat er is misgegaan... en vervolgens werd de motie ingetrokken. Het weer veel zon, weinig wind. Het wordt 22 graden langs de kust tot 25 in de rest van het land. Morgen ook flink wat zon en nog wat warmer dan 25 tot plaatselijk 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Het Dolfirama in Zandvoort-aan-Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard. Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort-aan-Zee. Dat er eentje leuk is. Ja, de andere is. Uh, Mwa. Dat is uh, een grapje, hè? Ja, ze zijn allebei. Uh, ja, weet je? ik erg me kapot aan die mensen die hun eigen kind zo speciaal vinden. Ja, ons kind is zo speciaal, ja, nou gaat hij later naar het speciaal onderwijs. Uh.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 Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland. Oh, ja, vraagt er iemand aan me hoe laat denk je dat de tram komt. Ik <tie> zeg nou, de rails ligt er al, dus het zal nog niet lang meer duren. Ik sta net op de tramhalte. Ik <tie> sta naast me zo'n Belg in zijn maagje te tuf voor een stoplicht. Oh.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 But you're more like the Georgia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 over zich heen getrokken, weet je, zo'n stoelbrand in zijn hoofd, weet je, helemaal, helemaal, nou, huilen, bloed, sokken, nat, allemaal, nou, jij, afdrogen, aankleden, ben je overal je zeep vergeten tussenuit te halen, dus weer alles uit, afspoelen, en weer aandoen, en je zweet helemaal, je krijgt die plachkleren ook niet meer aan, nou, je bent gewoon een half uur, a, drie kwartier bezig met gewoon even, of, of, douchen, Dat doe je niks, nou, inderdaad, ontbijten, dat is ook zoiets, dat was vroeger, nou ja, boterham met kaaskop thee was weg,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 Ik zeg, nou, ik begin op Sinterklaas te lijken. Die komt ook maar één keer per jaar. Ah! En ik hoorde haar gapen. Ze zegt, slaap lekker, lief, je weet waar jij mag slapen. Ik slaap weer op de... Ik slaap weer op de bank Ik slaap lekker op de bank Ik slaap weer op de bank Na drie maanden slijmen.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 Oké okay, jongens, alle mannen, alle mannen, kom op die! We slapen lekker op de baan. We slapen heerlijk op de bank. Kom op mannen, harder! harder. We slapen lekker! Oké, okay, nu alle vrouwen. Hij slaapt lekker op de baan. Hij slaapt Ja, dat klinkt maar veel te hard. Hij slaapt lekker op de baan. Hij slaapt lekker op de baan.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 Daarom niet. Ik, ik teken daarvoor, hoor. maakt u zich geen zorgen. Nee, u krijgt u weer heb, terug, nee. maar dan kunnen gewoon de jongens een duplicaat nee, is, maken. Ik heb hier helemaal geen belang. Mee Voor het ben, geval man. u niet bent, kunnen ze dat toch even ja, in de woning. <laughs> okay. Ja, mooi. Ja, wat wel Zeg, als u niet mee gaat werken, dan moet ik de jongens op u afsturen. Yes. ik hoop dat je een verzakking krijgt. Zo de toch op, idioot. Wat is dit voor waanzin? Om zo tegen me te te gaan. Ah, Geef eens even een kopie van de voordeursleutel als ik langskom vandaag of morgen. Dan kom ik met die jongens even ja, die jongens, bij u lunchen. Jongen, ja, jongen, als je niet oppassen, kom ik even bij jou met die jongens. Zijker. Eerst een grote mond over de jongens van het markt. Ik ga hem op. Ah, jongen, krijg er het in weer, man. Dikke dwaas dat je er bent. Kan we je nou terug? Nee ja, ik ben er gewoon helemaal, ik ben gewoon helemaal verbaasd. Lul. Wat? Dikke Jan Lul. Wat is dit voor een taalgebruik? Precies wat je hoort, dikke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 Ja. ja, meneer, ik graag met de jong nog even. Ik heb besloten even aangifte tegen u te doen. U heeft dat mij uitgescholden. U heeft, u heeft mij uitgescholden. U maakt mij uit voor alles wat mooi en lelijk is. Dan ben je toch een lul, joh. Terwijl, ik het ik wil, lul. terwijl het enige wat ik, ik, ik wil. Nou. Lul. Terwijl het enige wat ik ten wil. Ten is... Terwijl het, het, het enige wat ik wil is een veilige buurt. Het enige wat ik wil, meneer vijf, vijf, vijf, vijf, is een lul. veilige buurt. Voor u, voor mij, voor alle inwoners van deze stad. En omdat ik een beetje burgerzin heb, is het enige wat u kunt zeggen dit drieletterige woord. U zou uw ogen uit uw kop moeten schamen. Weet is u dat? Ben u bent, u bent het niet waard het inwoner van Zwolle te zijn. een, een, een achterlijke nul die te laffen is om hier te komen, stond op. <lacht> Fantastisch. Dit is nou eens een keer de eerste persoon bij telefoon terug die gewoon reageert zoals je moet reageren. Reageren, weet je wel? Fantastisch. Stond op. Lul, dikke magol. Was je van je. Nee joh. Hij kende je gewoon, ja. Het gesprek begon zo aardig. Ik heb van die jongens. Goh, hoe wist hij dat je er zo uitzag? Dikke magol. Wat een vent zeg Kijk, nou, maar he? zo, over, zo moet je er ook reageren. Ja. Weet je wel, in plaats van dat uh, oh dat u dit zegt. Oh, als, kom maar op, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul. lul. Fantastische telefoondreun. En mijn compliment aan deze meneer uit Zwolle. Zo moet je met dit soort figuren omgaan.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 scared of dentists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 <lacht> en als daar zwembad dan leeg is, he? iedereen is naar huis, het is leeg, dat hele bad ligt daar, helemaal vrij, dan moet jij eens rijden, moet jullie eens rijden, dan dan een paar baantjes zwemmen. <lacht> wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie denk je? Wie denk je? Uh, uh, uh, uh. Dan ga ik een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel hoor. Oh, Dan gaat dat witte pakket uit, joh, Dat fluitje gaat af. Dan, bang, dan ga ik er water in, hoor. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oeh, la la la la, la. Oh, krouw, zo, zo la la la achterover, zo. <lacht> en als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje la meenemen en een oogje in het zeil houden. <lacht>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 altijd maar weer. Op je nachtkastje. Niet op een andere plek. Op je nachtkastje. Zodat je altijd weet... Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. When I think about us, it makes me feel kinda homesick Can we go back in time? It's like we're still in the bar and sing along to Oasis oh shit, I could Lately I feel like I'm so touch. Wanna go back when we were drinking so much I it's a for everything and I just want all those phases